We zitten de donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Daar is Donderslag met de regie van Diesveld. Nou is dat nog alleen, weet je? Niet hè? Ja, he? Nee, is Radio 5.0. Is radio nee, Onderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld, Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voorzitten. zitten. Nou, nou. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio, 59, is radio 501. 501. Het is Donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 19 januari 2012 en dit is aflevering 92 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom in Donderslag. Het is de donderdag na de bloemannee. Maar ja, dat hele bloemannee gebeurde gaat natuurlijk helemaal nergens over. Het was namelijk een reclamestunt reclame stunt met een wetenschappelijk sausje en Zes jaar geleden presenteerde het Engelse PR-bureau Porter Novelli een formule waar de derde maandag van januari uitrolt als dieptepunt van het jaar. En de Blue Monday is volgens hen de dag waarop alle goede voornemens alweer zijn verdwenen, de feestdagen vergeten, de zon schijnt bijna niet en dan begint ook nog eens een nieuwe werkweek. En het doel van deze formule was toen zes jaar geleden, de consumenten zover krijgen dat ze van hun eerste salaris van het nieuwe jaar een zonnige vakantie gaan boeken. Uh, Cliff Arnold, en dat is een uh, aan lager geraakte psycholoog, die verbond zijn naam aan de reclame stunt en daardoor werd bloemandé overgoten met een sausje van wetenschappelijke geloofwaardigheid. En nu, zes jaar later, wordt het nog steeds serieus genomen. Uh, luisteraars, trappen niet in. Vandaag is het daverende donderdag op Radio 501. En dat heeft gelukkig niets te maken met Bloemande. Ik ben er uh, tot bieruur met weer toffe muziek. En Rob Ricard is aanwezig en natuurlijk uh, aan de telefoon. Uh, Theo Fried heeft weer een nieuwe blabla blog. En ik heb straks de plaat voor je hoofd en ook de donderdisk. En weer een lekker recept voor de avondmaaltijd en ook een nieuwe muziekagenda. Een donderslag muziekagenda. Nu toch even terug naar uh, Bloemande. Hier is Vets Domino. Gecomponeerd door Dave Bartholomew en werd in 1955 door Fats Domino op de plaat gezet. Dus deze uitvoering is ook weer 57 jaar oud. Oké, okay, dan nu met Scofield What I Wanna Hear uit 2009 van het album Head, Tales en. It's keeping me on the edge I'm waiting just to know I'm going crazy My body's shaking I need a cure for this fever To stop my head from aching is in donderslag weer eventjes na tweeën en dan bellen we altijd eventjes traditiegetrouw met Rob Ricaar, Tipje van de sluier voor de platenkeuze straks van half bier. Hartelijk welkom in de show van vanmiddag. Hallo? Hallo? Ja. Hartelijk, ja? Wel, hartelijk welkom in de show van vanmiddag. Oh ja, gezellig. Hartelijk welkom. Ja, nou. Blij dat je er weer bent. Ik bel je voor de tipje van de sluier, dat zei ik je net al, maar dat heb je waarschijnlijk net niet gehoord, denk ik. Die heb ik niet doorgekregen. Oké. Okay, um, nou. Bel even voor een tipje van de sluier. Ja? Ja, die kan. Kan dat? Het, het, uh, ik zal even zeggen dat het... Uh, uh, het, is, het komt uit een uh, Europees land. Goh, ja. Wat onlangs afgewaardeerd is door Standard Poor. En het is geen apres hit. Geen ap-ski hit. Maar het is uh, een land wat niet afgewaardeerd is... Ja, Je bedoelt van triple E naar uh, double E of zo? Ja. Zo'n soort land. Zo'n soort land. Ja, ja, dat kan dus Frankrijk zijn. Ja. Die is, afge is afgewaardeerd en ehm... Um, welke was het nog meer? Ik, uh, nou, er zijn er nog maar vier die een triple E hebben. Ja, dat klopt. Daar zijn wij er één van. Ja, dat, wij, wij zijn er één van. En er zijn ja, nog Duitsl Duitsland, Finland en uh, Wat was de derde ook alweer? Ja, nou. Nou, de derde ben ik even kwijt. Mag... Dag, uit dat land komt hij dus niet. Maar nee, ja, dat snap ik. Eentje die hem kwijtgeraakt is met de triple E, daar vandaan wel. Dus het komt uit Europa? Ja. Nee, dat is heel mooi. En, maar euh... ik, geef, nee, meer, ik geef niet meer koers. Ach, echt niet? Oké, okay, EAV. EAV? Nou, dat zegt me eigenlijk helemaal niets. Nee. nee. nee dat is jouw probleem. Ja, dat is mijn probleem. Ehm. Um, ik moet, uh, ja, dan moet ik even wat uh, gaan draaien. Heb jij, een heb jij wel eens gehoord van uh, Gers Pardoule? Ja. En die heeft er net een, een gouden plaat gekregen. En dat was zijn debuutalbum. En heeft hij uh, net met Noordenslag van het weekend... ...heeft hij er een gouden plaat voor uh, aangereikt hm. gekregen. En van die uh, cd, van het album, van het debuutalbum... ...ga ik nu draaien Deze Wereld is Van jou. Leuk. Oké, okay, Tot zo.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 ik me misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey, Ik neem je mee, hey, hey, Ik neem je mee, hey, hey, Ik neem je mee, hey, hey, Ik denk aan haar en zij denk aan mij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 finale ronde doorgedrongen. En morgenavond is die finale alweer. En zij heeft verleden week haar nieuwe single gezongen en die is getiteld I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt die het nummer schreef en in 1991 op de plaat zette en het album heet Luck of the Draw. De single van Iris Kroes heb ik hier I Can't Make You Love Me. Aan de Popovic met Count Me In. En ik kreeg net een e-mail over mijn aankondiging van de plaat van Gers Doel. En die plaat draaide ik na telefoongesprek met Rob en Ricard. Ik kondigde het nummer aan met Deze Wereld is van Jou. En het uh, was stom voor mij, want ik had moeten zeggen: Ik neem je mee van het album Deze Wereld is van Jou. En de, het album Deze Wereld is van Jou is goud geworden. Oké, okay, tot zover. Nu. Super Heavy met I Don't Mind. Out by the desolate shore, the waves come in with a roar. Bakery, bakery, horses are out in the pasture. Seeing it was running faster. And inside the house, a young girl is sewing. What a peaceful scene, like a faded dream. It all looks like a CPU photograph. My daughter, and the whole world is shimmering, shimmering, shimmering I hear a church bell ring with a kind of lilt and swing Just then the noise of the plains is shattering, shattering, shattering Out by the desolate shore By the marsh more. The children were playing Out in the pasture Saddle up for the master Meanwhile the clouds Are gathering, gathering I'm still loving every segment And my imagination got me desperate And you've already took away my next breath Which means I'm doomed from the outset Cause I'm in love without an outlet Which means I can't make no progress Means my ambitions are hopeless I want to wrap around you like a necklace But I can't so you got me moving reckless To you I'd rather give more and take less Cause you make me want to conquer every conquest I'm trying to tell you that I love you from the longest I'm trying to tell you that my loving is the strongest I'm trying to tell you that Sweet dreams are made of me And who are you to decide? 19 januari 2012 Seks met een pot pendakaas Ik denk soms dat ik nooit meer weg zou willen uit Amsterdam Vrienden proberen me wel eens te overtuigen van het tegendeel Dan laten ze hun verbouwde boerderij zien met een enorme lap grond Of we gaan met een hond wandelen in een bos dat op steenworp afstand ligt Ze pochen over de oprit waar hun beide auto's kunnen staan Ze willen me weg laten dromen bij hun uitzicht Maar ik ben niet te vermurwen. Ik was afgelopen weekend bij vrienden in Muiderberg. Alles werd uit de kas getrokken om me te overtuigen van het gelijk van deze mensen om Amsterdam te verlaten. Het begon bij de straat, die volgens mij expres stil was die dag. De ruime parkeervakken leken me op te wachten. De zon in de tuin op het zuiden was onnatuurlijk lekker voor deze tijd van het jaar. De buren leken wel vrienden zo aardig. Het IJsselmeer lag binnen handbereik en net toen de zon onderging moest er uiteraard gewandeld worden, dat doen ze normaal vast nooit. Toen al die pogingen mij uit Amsterdam weg te lokken niet leken te lukken, begonnen ze te pochen over de BN'ers. Hier woont Freek de Jonge, daar woont Richard Krajicek met Daphne Dekkers. Sebastiaan van Wie is de Mol is in het echt heel erg lang gisteren er nog gezellig mee gepraat op het schoolplein. Viola Holt woont daar en die ene van dat spelletje daarachter. Ineens lijkt toetbekend Nederland uit Muiderberg te komen. Ik moest grapen. Ze zagen in dat ik me verveelde. Toen kwamen de sterke verhalen om duidelijk te maken dat Muiderberg toch echt ook heel erg spannend is. Weet je wie zich bij het plaatselijke ziekenhuis ooit van een pot pindakaas heeft laten bevrijden? Ja echt, helemaal naar binnen gedouwd. Nou, je kent daar vast. Ik rekte me uit en nam afscheid. Om uit Amsterdam weg te lokken, zullen ze toch echt met een beter verhaal moeten komen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag, de beste muziek. Watching baby working in the kitchen I got in late last night and I move a little slow I ain't waiting on nothing I just got nowhere to go and I need a haircut I could take a shave I could stand to hear my baby call me by my name I put on a country station on that satellite radio I ain't waiting. Oh, nothing left. I've been gone for a couple weeks Now I got nothing but time The only thing that I ever got is keeping that woman wrapped right in my wreath So I got a pocket full of money Shopping I wanna do I had my socks set on a pair of white buck shoes But another day Ain't gonna hurt a thing No baby I ain't waiting on nobody Nobody waiting on me oh, I ain't waiting on nobody, no one waiting on me, Wait me. Na de blabla blog hoorde je John Town Justin Towns Earl Ain't Waiting Oké, okay, een oude plaat voor je hoofd nu, Woevendeel Nederlandse band met Cracklin' Jones Been done. Another squeaking sound surrounds the house, and we can't get out. Crackling jolts, lightning strikes, a current down my spine. So much that could have Uit die naam Nederlandse band. Hele mooie muziek, hele mooie cd. John Nemeth, Love Gun, Crazy. Time. Yes, the woman I love Has made me lose my mind She's a dirty mistreater And I treat her just the same She's a dirty mistreater And I treat her just the same slag The Beatles ook bekend als de Fab Four John Paul George en Ringo en ze speelden Come Together van Abbey Road uit 1969. dit is Radio 5 Home Bible wordt number one station Ja, bekend van de Band Oasis is dit Noel Gallagher met de High Flying Birds van zijn nieuwe CD. Stop the Clocks. Ik op mijn koptelefoon, ik weet niet hoe het bij jullie in de huiskamer klinkt, maar op mijn telefoon komt het vrij hard door. Het is lekker overgeproduceerd noemen ze dat ook wel eens. Uh, ja, dat waren de, de Noel Gallagher's High Flying Birds van hun, hun laatste CD. En die is een pas geleden uitgekomen. We gaan naar een uh, oudje van de Doors en dat in een nieuw jasje van Spanky Wilson en het heet Light My Fire. Eerste eerste en nog net als, stoer, als stoer. Ik moet mijn best aan doen in een miljoen, in mijn gedachten zat ik keurig wat te dansen Totdat zo'n gladde jongen haak op vragen naar zijn kans En hier begint de ellende Het wordt een bende in mijn kop Ik kan dat deel niet handelen En ik wil er een stop Ze houdt van mij Daar is geen twijfel over Maar ook die liefde is gedoemd om aan een eind te komen Of om de tijd te doden, Dat moet dan blijken Maar voorlopig ben ik bang dat hij niet van af kan blijven ik weet ineens wat het is, de hele wereld is gek maar niet blind Zij zin ook wat een mooie meid dat het is En ik krijg niet het idee dat ze mij nu mist Want op die play waar ze nu zijn, ik ben ik echt niet alleen maar gepist Ik ben geen lieve jongen, wel een veel te lieve jongen Zeker een geliefde jongen, de jongen verliefd te worden Nee dat is een waar idee, ach ze gaat maar mee, wat niemand hoofd is deze week tot vrijdagavond 10 uur 1 in een miljoen van Tim Kalis en Reinders. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun Arwin en Johnny show een nieuwe plaat voor je hoofd. Ze zijn er morgenavond van 9 tot 12 hier op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Donder Radio 501.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 Voorlichting redt levens. Voor maar 1,50 euro helpt u jongeren zich te beschermen tegen aids. SMS voorlichting naar 4333. Doe het maar. Als je echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar geluid uit de bunker. <lacht> Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live-acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Is Radio 501 Is, radio, is, radio, is radio. Donderslag Donderslag Donderslag Op Donderdag Een hey, hey de hemel Een nieuw uur met Rogier van Diesveld Op Radio 501 Sherry to somebody else. I got nothing to say. Except so my wife's in the bedroom with everyone else. But I don't want to play. Will you stop asking me who I am? Go and find someone else to tell your jokes to. What a great party this is!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 Tweede uur van donderslag. Hartelijk welkom in het tweede uur. En voor de luisteraars natuurlijk die net inschakelen. Dit is de Radio 5 en 1 daverende donderdag en dit is het tweede uur van donderslag. En we zijn er tot bieruur. Straks de nieuwe donderdisc van vandaag en om half bier de platenkeuze van Rob Ricard. Daarna een nieuw recept voor het avondeten en als laatste de nieuwe donderslag muziekagenda. Je hoort aan het begin van dit uur Bill V met Scream in the Ears... ...uit 1970... ...en dan wel de geremasterde version... ...uit uh, 2005. En de Donderdisc komt er zo aan... ...maar eerst nog muziek van Blautsum. Hij heeft een nieuw album uitgebracht... ...en dat is net dit jaar... ...op de markt gekomen... ...en het heet Heavy Flowers... ...en van dit album... ...gaan we luisteren naar Elephants. ...is vandaag tot middernacht Make it Better van Sherry Diane. zangeres Sherry Diane en dat is niet te verwarren met Sherry Anne, dat is ook een Nederlandse zangeres maar die zingt heel anders hou Sherry Diane in de gaten want ze heeft uh, ja, net een nieuwe cd op de markt en uh, die gaat het helemaal maken denk ik we gaan naar de groep Texas prayer for you leave you up there on the I could never hide my feelings I could never let you fall And I want you to remember Bed voor jou. Uh, vertaald is dat Pray Up For You. En het komt voor het album South Side. En het is van de groep Texas. Je luistert naar de radio 51 de Donderdag. Dit is donderslag. En we gaan naar Paul Freeman. En het nummer 8: Tight Rope. Just like stone, and it's hard for me to breathe. My mind is missing peace. Tide Rope, oftewel dan scoort. Um, ja, dat is een uh, van de, het album, uh, even kijken, um, um, 21 21, en het is van Adele en het heet Rumor Has It. your love anymore oh, Zo gaat het gerucht. Chasing the Sun heet het volgende nummer: van Doyle Bramhall de en de Smokestack. Seconds and smokestack. Ik ga roep je even bellen en dan kunnen jullie ondertussen luisteren naar Gatcha met somebody that I used to know. het is bij donderslag hier op mijn klok in de studio. En dat is de Warsteiner. Een bierklok hallo, is het half hallo, bier geworden. Hallo. En dan gaan we even praten met Rob de Garen over zijn platenkeuze. Zijn fabuleuze platenkeuze van vandaag. En ik hoorde hem net al op de achtergrond. Hartelijk welkom ja, terug. Ik zat een beetje in de droppot te roeren. In de droppot. Kijk eens aan. En uh, waarom de, de droppot? Omdat ik er een dropje uithaal. Ja, dat snap ik. Maar het is half bier... En ik hoor jou meestal iets zeggen van nou ik drink thee of ik drink een uh, bierburger of uh, ik drink bier... Je wacht of... nog een half uurtje. Je wacht nog een half uurtje, je gaat het eerst even lekker uh, droppen. En dan en... ga ik aan de bitburger. En de bitburger? Ah. Misschien. Met een hamburger erbij? Ja, nee. Zonder hamburger? Binnenkort wel. Binnenkort wel. Dat is uh... Nou, dan moet je maar even het recept straks uh, beluisteren. Dat komt hier, uh, hierna komt uh, het recept van de week voor vanavond. En als je dat hoort daar, dan wil jij geen uh, hamburger meer vanavond. Oké, okay, ben benieuwd. Ja, uh, ik ben ook benieuwd naar de platenkeuze. Uh, je had al wat opgenoemd uh, uit een land met geen aaa status, status meer. Dat uh, heeft te maken met de euro natuurlijk. Uh, vertel, wat heb je nog meer voor informatie? En ik zei ook dat het geen apres ski is. Ah ja, dat heb je ook want gezegd. Want we waren vorige week in de apres Ja, dat klopt. En jij zei, je kan het wel tot Pasen vullen. Vorige week. Ja, en, dat, en nu zeg ik... Dat gaan we niet doen. Oh, dat is heel mooi. Of, of we moeten natuurlijk zeggen... Goh, wat jammer nou, takken. Dat... Wat jij wil. Nou, okay. Maar we doen, we doen een afkikkersong. Een afkikkersong, <laughs> ja. ja. Dus het is wel nog het Oostenrijk. <coughs> Sorry, ja. Wel het maar Oostenrijk. Die... Oh ja, die is Keine ook, afge... ook afgewaardeerd, ja. Oostenrijk. Spotrock. Spotrock? O Oostenrijkse poprock. Oh, poprock. Oostenrijkse poprock. -pop Openrock. En in het Duits ook? Ja, natuurlijk in Duits. het Duits. Dus in het Duits, het is een beetje dialectisch. Het is een beetje een dialectisch. moeilijk te verstaan. Maar het is wel hele leuke teksten. Hele ja? leuke teksten. Ja? En ik denk dat als ik zeg EAV, dan weet je het wel. Want het oh. is de eerste algemene verontschuldiging. Ik ken wel die, eerste, die andere eerste algemene. Maar die komt uit uh, Keulen, geloof ik. Nee. Van die uh, Hand, Sjöne Vrouw en ba ba ba ba beval. Ja? Komt die niet ik uit... Die de... allemaal in de top 40 gestaan. Ja, maar komt die niet uit Duitsland dan? Nee, die komt uit Oostenrijk. Oh, ja, ik dacht dat die uit Keulen kwamen, joh. Nee, nee, die komen uit Met Oostenrijk. Met Keulens dialect? Of is nee. dat weer een andere band? Dat heb je ook een ja. keer gedraaid namelijk. Ja, dat is Bab. Oh, ja, dat is Babja, ja. Bab. ja, ja. Dat is ja. ook drie letters. Ja, ik ben dan van de korte namen. Ja, dat merk ik, ja. Als je die andere maar niet uh, gaat gebruiken. Die, met uh, drie, drie letters. En dan nee, dus ik zou moet zeggen, ik dat wegpiepen. Luister goed naar de tekst. Ja. Hè? Ja, luister goed naar de tekst. Hij is leuk. En dan ga je maar even googelen, Want hij staat ook op internet. Ja, en dan krijg je de vertaling te zien ook. Je bent Google wel, hè. Die vertaalt alles. Ja, maar ook de dialectisch. Jawel, ja. Oké. Okay. Nou, eh... Uh, nou, ik ben... Dialectisch is het nou ook weer niet hoor. Oké, okay, nou ik ben zeer benieuwd. En uh, ja, ik... Uh, aan jou de eer om hem weer even aan te kondigen. Zoals jij het tijd doet. Allemaal, want het zijn er meerdere mensen. Ja, nou ga je ga gang. Dus ik heb nu de eer... Luisteraars van Radio 501. Ik heb nu de eer om aan u aan te kondigen... De eerste album van veroentie gewoon uit Oostenrijk. Van hun laatste album. Nooie Helden. Het nummer Nooie Helden. Oké, okay, tot volgende week. Dieses Land braucht keine Dichter, keine Bildung, keine Kunst. Es wird erhellt durch Lafas Lichter und ist beseelt vom Zwiebeldunst. Aus jeder Sendenische, jedem Pfotenloch kriegt heute ein neuer Fernsehkoch. Neue Helden braucht das Land Met den Köpfen tief im Sand Und hast du grad ein Karriereloch der sie den Tussi oder Fernsehkoch Neue Helden braucht das Land Mit Güte sind sie kaum verwandt Pussi Pussi Ciao vom Trotto TV en am anderen Kanal sucht een bauer seine Sau. Au, au. Au, au. Der Mensch liegt gerne auf seinem Sofa, wie ein kranker, müder Aal. En beim Zappen, wie ein Dofer, denkt er sich beim hundertsten Kanal. Schau, schau. Schau, schau. Mach vor der Jury dich zum Affen. Sing und tanze wie ein Klon. Lass als Zombie dich begaffen. Brood und Spiele braucht die Spaßnation. Nur ein moment casting war bislang nicht da. Weil Deutschland sucht een superstar. Neue Helden braucht das Land. Met den Köpfen tief im Sand. En hast du gerade ein Karriereloch, der Ressinen Tussig oder Fernsehen neue Helden braucht das Land. Mit Günther sind sie kaum verwandt. Bussi, Bussi, Ciao von Trottel TV. Und am anderen Kanal sucht ein Bauer seine Sau. Au, au. auch ein Promi, beruflich baden. Für jeden gibt es ein Comeback. Im Dschungelcamp, bei Würmern und bei Maden. Ohne Würde und Besteck. Frage nicht, was Geisteskind bestimmt den Medienwind. Jedes Volk bekommt, was es verdient. Neue Helden braucht das Land. Da Benedikt bist du ein Totenhoch, dann geh zu RTL und werde Fernsehkoch. Neue Frauen braucht das Land, die durch nichts tun wird bekannt. Bossi, Bossi, ciao, in Society TV. Trot uns die große Not mit Perrys hinten und Frau Boot. Au. au. Ja, ik vraag weer even aandacht voor een Nederlandse band, uh, Lefties Soul Connection, Shake It Up, Burn It Loose. Soul Connection uit Nederland. We gaan naar Tom Wilson. En die hebben we een tijdje geleden gehad. Met de the Disc. En Tom Wilson die komt uit Canada. En dit nummer van Tom Wilson heet Dig It. DJX is crying again. Diesel tribal lovers is I don't wanna be a mover Jockey, peeler, get a groover I can suck a super bad And so let the light shine through. We'll dig it, dig it till the sun goes No yo, no yo. big Negro, old dad had a bad groove. Little trousers learning to move. Sit around in headphones, trying to get. Bij. Elke dag dan is er weer die vraag Hele lieve schat Wat gaan we nu weten? Wordt het wat pracht Of visa? En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> vandaag maken we haaskarbonade met groenbakte paprika's en krieltjes. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 20 minuten. De volgende ingrediënten gaan we hiervoor gebruiken. 6 eetlepels olijfolie. 1 zak mini krieltjes van 450 gram. 400 gram haaskarbonade 1 ui en die dan gesnipperd 3 eetlepels uh, sojasaus 500 gram broccoli in roosjes 1 zak paprika mix en dat zijn 3 exemplaren in de kleuren rood, groen en geel en die snijden we in repen en tenslotte 1 bakje tauke van 125 gram Dit gaan we als volgt bereiden we fritten twee eetlepels olie in een koekenpan en bakken hierin de krieltjes in ongeveer 10 minuten goudbruin. Wel regelmatig omroeren. Dan fritten we de uh, olie, twee eetlepels olie, in een andere koekenpan en we bakken hierin het vlees op hoog vuur rondom aan. We voegen peper en zout naar smaak toe. Dan doen we het drievierde deel van de ui bij het vlees en we doen de sojasaus erbij. Laat het vlees op laag vuur in circa 6 minuten gaan worden, wel af en toe omkeren. Dan is het tijd voor de broccoli roosjes en die koken we in ongeveer 2 minuten beetgaar. We schenken dan uh, 3 eetlepels kookvocht van de broccoli bij het vlees en daarna gieten we de broccoli af. We verhitten de rest van de olie in een hapjespan en bakken de reepjes paprika met de rest van de ui ongeveer 3 minuten. Na die drie minuten voegen we de broccoli en de taugé toe en we brengen dit op smaak met peper en zout. Dan verdelen we de groenten over de borden en leggen het vlees met wat jus erbovenop. En verdeel tenslotte de krieltjes over de borden. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rogier.radioveitlein.nl En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending. Veel succes met het bereiden van de maaltijd en voor straks...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 I'm yeah. Aanslag, een notitieblok op schoot. Hier is uh, weer een gloednieuwe donderslag muziekagenda. Op vrijdag 20 januari, en dat is morgen, treedt uh, Blautsung op in Paradiso, Amsterdam. Aanvang 10 uur. Vanavond kun je naar uh, de hardcore punkband Scream in de Melkweg in Amsterdam. Zij treden op in de Oude Zaal. Aanvang half acht en de zaal is open om 7 uur. Zij spelen die avond in de originele bezetting. Op 16 mei treedt James Taylor op in de Henneke Music Hall. De voorverkoop die start morgen. The Cure bestaat nog steeds en zal dit jaar optreden op Pinkpop. Ryan Adams komt naar Amsterdam voor een akoestisch concert in Theater Carré. Zet alvast zondag 6 mei in je agenda. Voorverkoop van de kaarten start morgenochtend 10 uur. Voor dit concert zijn alleen zitplaatsen beschikbaar. Zaterdag 25 februari speelt Ralph de Jong en Crazy Hearts in Manifesto in Hoorn. Aan het eind van deze agenda draai ik muziek van hen. Op 16 maart speelt Lefty Soul Connection met Michelle David in Manifesto in Hoorn. En Manifesto vind je aan de Holenweg 14C in Hoorn. En voor de mensen met TomTom de postcode is 1624PB. Saskia van Orly meldde mij dat ze druk bezig is met het schrijven van nieuw materiaal voor haar nieuwe album dat dit jaar zal verschijnen. Uiterste release datum is 21 december 2012. Jury Zwart meldde mij dat op 17 februari haar album uitkomt en 2 maart is de presentatie in Paradiso en daarna start haar clubtour. Op vrijdag 20 januari, en dat is morgen, spelen Engel Just in de tram in Huizen. En die avond treden er ook op kraantje papi uit Groningen. Op 21 januari, en dat is zaterdag, dan spelen Ego en die Bunnyman in Paradiso Amsterdam. Aanvang is half acht en de zaal is open om zeven uur. De entree is 26 euro en het is exclusief lidmaatschap. Want je moet ook nog even lid worden van Paradiso en dan komt het allemaal goed. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 19 januari 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 26 januari... mail die dan naar rogier.radio5lijn.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu de laatste plaat van donderslag. Beloof het is beloofd. Ralf de Jong en Crazy Hearts. Where did you... Turn your head In my life I've been missing Something that we've never had You're so cruel Makes me cry Mess around with men, Tell me lie on lie Where did you stay Night. See my reflection in the bottle in my hand. Everyone's walking, but here I stand. I'm losing grip now. My life's a mess. How much more will I lose? I can only guess. Well, What did you say last night? Well Op Donderdag, hey heldere hemel! bedankt! Opgelucht! Opgelucht! Ja! Ik zie Anne alweer een paar flesjes bier uit de koelen pakken en hij pakt bierglazen. Dat betekent dat het bijna bieruur is en dan gaan we overschakelen naar Studio de Koepoord. Vanuit die studio kun je straks luisteren naar mijn collega's en die zijn er tot middernacht, oftewel spookuren. Ja. Je kunt mij de hele week bereiken via mijn gloednieuwe e-mailadres rogier.radio501.nl Hoe simpel kan het zijn? Klinkt ook goed trouwens, radio 501nl Je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. En Radio501 is ook te vinden op deze social pages op internet en dan onder de naam Radio501. En Radio501 kun je 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen. Je stuurt je e-mail dan gewoon naar studio.radio501.nl en als je als bedrijf ons wilt sponsoren of je wil een reclamespot op de radio, stuur dan je e-mail naar salesradio Tot zover de donderslaghuishoudelijke mededelingen en dan gaan we eventjes wat mensen bedanken. Theo, als je nog luistert, bedankt voor je BlaBlaBlog van deze week. Rob Rikaar, bedankt voor je platenkeuze. Mijn redactie-team bedankt en het Radio 501-team ook hartelijk bedankt. En natuurlijk jullie thuis niet te vergeten, bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer met donderslag nummer 93. En uh, natuurlijk op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Hork Jan had de Blue Monday niet begrepen. Zat hij daar heel depressief de derde maandag van het nieuwe jaar in de agenda met een blauwe pen blauw te kleuren. Dat is hem weer, tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Onderslag op donderdag. Helder Het was het overweldigend hè? Okay. Ja, hartstikke leuk no, gewoon. No en ook uniek gaaf en onvergetelijk. Okay. Leuk hè? Ja. Bijzonder. Wel mee. Oké. Zo zijn? Heb hey. Geen spijt voor hem, de slijvering, de yes, the... slijvering. Heren, heren, vlucht. vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Voor de dommer moeten de mensen Blijfring. wel denken!